Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdek. <laughs> en dan heb ik een hele gedistangeerde van twee cent, ja. Die is Bleu Royal. Ja, die is niet paublo, ook niet keurblauw. het is echt Bleu Royal. En kijkt u de twee eens, is, is de twee niet knal? Luister eens, meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag: een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee, meneer, ik heb geen girorekening.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 Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een je? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankmoedje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3 en kwart procent rente. Maar meer kan me niet verdommen. Geef me de posten al een kwartje. Dat is alles middel. En doe een plezier, ik vermoord iemand. Oké, dokie. Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer.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 De chef. GELUIDEN. Het is er aan de hand. Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel... om nou, een kwartje naar nou verdomdheid om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren? Een giroboekje, een spaarboekje, een telefoon... En ik wil een postzegel... waarom doet iemand dat? Ik zal dat even voor u informeren. GELUIDEN.